De lijn. met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, Vitesse is koploper af in de Eredivisie. De Gelderse derby pakt de NEC een punt tegen de rivaal uit Arnhem. Stefaniek zou kunnen. Hemline, Stefaniek en dan nog Higden. Het is 1-1. Zometeen een reportage over Vitesse, NEC en Bastigler over de ontwikkelingen aan de kop van de Eredivisie. Het was een prachtige dag voor tennisser Stanislas Wawrinka. Voor het eerst stond hij in de finale van een ATP-toernooi van een Grand Slam moet dat zijn, en hij won het de Australian Open tot verbazing van iedereen, ook van Wawrinka zelf. It's uh, for me the best Grand Slam ever. Uh, in one year a lot happened and I right now still don't know if I'm dreaming or not, but we'll see tomorrow morning. <laughs> Nou, echt niet. Een uh, opmerkelijk moment in die finale was de ruzie tussen Babrinka en de scheidsrechter. Hij wilde weten waarom de tegenstander Rafa Nadal een blessurebehandeling kreeg. En wat nou hij uh, nou precies had. Had Babrinka gelijk zometeen het antwoord op die vraag. En in onze top 5 ook aandacht voor het Oostenrijkse volksfeest bij de Hanenkamprennen in Kietsbuul. Acht jaar moesten de supporters wachten op een winnaar uit eigen land. En gisteren was het zover. 2 Ja, Hannes Reichelt is de naam van de winnaar. Oudskier Harald Oman zag het allemaal gebeuren. En zometeen ga ik met hem bellen. En verder ook aandacht voor de mooie prestaties van de Nederlandse sporters in het buitenland. Veldrijder Lars van der Haar won de wereldbeker. En er was brons voor de Nederlandse popsteers bij het EK. U hoort het allemaal tot 11 uur in langs de lijn. De winnaar van het Eredivisie-weekend is zonder twijfel Ajax. De Amsterdammers wonnen zelf met 1-0 van Goethe Eagles in Deventer... en zagen de concurrentie punten verspelen. Feyenoord verloor gisteren met 3-2 van aden Den Haag. Vitesse kwam vandaag niet verder dan een 1-1 gelijk spel tegen NEC... En dat in de Gelderdoom. Twente kwam dan niet in actie. De wedstrijd tegen Groningen werd afgelast. En het gevolg is in ieder geval dat Ajax voor het eerst dit seizoen... helemaal alleen aan de leiding gaat in de Eredivisie. Bastigra, goedenavond. Goedenavond. Je hebt die wedstrijd gezien van Ajax. Becommentarieerd voor langs de Lijn. Heeft die ploeg een belangrijke tik uitgedeeld, vind je? Ja, als je nog veertien um, wedstrijden moet in de competitie... dan is het hooguit een tikje. En van een tikje is nog nooit iemand knock-out gegaan. We praten zo meteen verder. Eerst even luisteren naar wat de coaches van de winnaar... en van de verliezer vandaag te melden hebben. Peter Bos van Vitesse, de verliezer. En Frank de Boer van Ajax, de winnaar dus. En die laatste, de boer, was opgelucht met de krappe overwinning in Deventer.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 In ieder geval de eerste helft moet je al op 3-0, uh, of in ieder geval 3-0, in ieder geval op 2-0 misschien wel komen. Direct uh, na 20 minuten, dan is er misschien een wedstrijd gespeeld. En nu uh, weet je uh, dat het lastig kan worden. En de ruimtes werden ook steeds kleiner, zij werden vermoeid, uh, vermoeid volgens mij. En ja, zij gingen steeds meer inzakken. Ja, dan is het gewoon ook heel lastig om uh, doorheen te komen. Nou, dit is volgens mij het uh, smalste en kleinste uh, veld uh, van Nederland. Dus ja, dan is het nog, uh, nog enger allemaal. Ja, dan moet hij net een paar keer goed vallen. En, uh, we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we wel uiteindelijk misschien wel acht kansen hebben gehad. Of negen kansen. Uiteindelijk is het maar 1-0 uh, gebleven. En hetzelfde spel je hier gelijk. Of verlies je hem nog met, als, met een beetje pech. Peter, hoe voelt dat uh, punt vandaag in dit duel tegen NSC?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 Nee, als je nou vandaag naar de wedstrijd gekeken hebt, is het normaal een terechte uitslag. Ja. Maar goed, ik vind dat wij hier thuis van NEC moeten winnen. Dus in die zin ben ik wel teleurgesteld. Al met al zijn er drie hele belangrijke punten. Ja, dit soort wedstrijden je, je zijn altijd lastig. Nogmaals, heel weinig teams hebben hier maar gewonnen. Dus dan weet je al van tevoren dat het lastig kan zijn. Als je gewoon 0 tegen hebt en één doelpunt voor, dan mag je tevreden zijn. Frank de Boer, uh, Bas er 1-0. Het is wel magertjes, hè? Of is dat weer typisch Nederlands? Dat is tamelijk Nederlands, ja. Want als je dat in Italië zou zeggen, voor je uitgelachen. Ja. Uh, nou, ik moest denken aan het jaar dat FC Twente kampioen werd... Toen wonnen ze denk ik uh, 7-8 wedstrijden met 1-0 of 2-1... door een goal in de slotfase. Van Ruiz. Ja. Nou ja, vaak. Een paar jaar daarvoor werd PSV zijn jaar kampioen. En toen werden er in de wandelgangen al grapjes gemaakt over... schrijf maar vast op 84e minuut Timmy Simons penalty 1-0. Het doet er allemaal niet zoveel toe. Uh, je moet winnen en dat heeft Ajax gedaan. Ja, Ajax leek wel een beetje angstig in die slotfase. Uh, niet des Ajax om ballen de tribune in te knallen... of zomaar blind naar voren te rammen. ja. Dat ben ik wel een beetje met je eens. Uh, misschien kan je het woord angstig nog ver veranderen en zeggen chaotisch. Want ik vond dat wel inderdaad uh, opvallend. Het was onrustiger. Misschien heeft dat ook wel te maken met de Adelaashorst. Dat klinkt gek, maar dat hoorden we Frank de Boer net zeggen. Zoveel ploegen winnen daar niet dit seizoen. Uh, deed Vitesse dat en nu doet Ajax dat. En alle andere ploegen die op bezoek zijn geweest... wonnen daar niet. Dus dat zegt wel het een en ander. Ze gaan uh, Storm-drang spelen. Er komt een boomlange verdediger... aanwezig voorbij als een soort extra spits. En dan ja, kan je als tegenstander... toch in zo'n slotfase vaak niet veel meer... dan zorg maar dat je die ballen zo snel mogelijk... het strafvolgebied weer uitroeit... En als ze dan een keer goed vallen voorin, dan kun je de wedstrijd beslissen. Die kansen zijn er trouwens voor Ajax ook geweest. Want misschien is het wel goed om te zeggen dat het allemaal magertjes is, 1-0. Maar dat Ajax wel voorkomen terecht wint naar mijn smaak. Want ze hebben echt de betere kansen gehad. Uh, maar het was wat chaotisch in de slotfase. Maar ja, uh, dan geldt tegenwoordig maar één ding. En dat is, je moet de overwinning over de streep trekken. En dat hebben ze gedaan. Ja, en dat voor de achtste keer op rij. Ajax is onverstoorbaar, onverstoorbaarder in ieder geval dan de concurrentie. Uh, en dat is belangrijk in Zeker deze competitie. op dit moment. Je kan het rijtje nog uh, gekker maken eigenlijk. Want acht keer winnen op een rij klopt in de competitie. Maar uh, ze hebben verloren begin november van Vitesse thuis met 1-0. Daarna hebben ze nu 13 wedstrijden gespeeld. En van die 13 hebben ze de 12 gewonnen. Dan reken ik dus de, uh, andere, de andere competities ook mee. Hè? Dus de Champions League, het uh, bekertoernooi. En de enige die ze niet wonnen was die 0-0 in Milaan. En alle andere wedstrijden hebben ze vanaf dat moment gewonnen. Dus thuis van Celtic, thuis van Barcelona, in de beker van Feyenoord... en alle competitiewedstrijden. Dat is, uh, dat is wel knap. En ja. zeker de laatste paar, vier, vijf wedstrijden zitten er echt wel een paar bij... waar ze met de hakken over de sloot uh, gingen. Roda uit, Kambuur uit. Nou ja, oké, okay, deze is nipt. PSV thuis was nipt. Bij die wedstrijd vorige week had je nog het gevoel... dat een gelijkspel misschien meer op zijn plek was geweest. Maar het valt allemaal net weer de kant van... Ajax op, en dat is toch wel vaak wat een uh, ploeg heeft... die aan het einde van het jaar kampioen blijkt. Dat is ja. wel een hele grote uh, stap, maar... Het is wel vaak zo. Ja, want we hebben eerder gezegd, uh, eerder voorspellingen gedaan in dit programma en een heleboel uh, televisieprogramma's ook. Die zijn toch niet bewaard, uh, hopelijk, hè? <laughs> nee hoor, dat gooien we allemaal meteen weg, maar we noteren het wel, Bas. En dat betekent dat je nog niks kan zeggen uiteindelijk, want er gebeuren gekke dingen in deze competitie. Ja, en niet alleen in deze, maar in de afgelopen jaren ook. We hebben uh, ploegen, hoe vaak is Ajax niet afgeschreven in de afgelopen seizoenen, omdat ze 10, 11 of 12 punten achter stonden. En toen werd er ook gezegd, nou, ze staan, die, ze staan niet alleen op PSV zoveel punten achter, maar ook nog op Twente en er zijn die twee ploegen gaan niet allebei. En ik hoorde tot mijn stomme verbazing Ronald Koeman verklaren dat het nu wel uh, een beetje gedaan leek. Want ja, zeven punten en hij zei: die ploegen die nu boven staan, Vitesse, Twente, Ajax, die zie ik niet zomaar die punten weer inleveren. Nou, ik wel ja. en niet ja, dat het gebeurt, maar het kan. nee, nou ja, misschien niet. Maar ik voor mij is fijn dat helemaal niet kansloos dat dat het, het is merkwaardig hoe makkelijk je plotseling in een periode kan komen van verval en dan zomaar twee, drie wedstrijden ineens niet wint. En dan is je voorsprong helemaal weg. Ja, uh, dus jij wil je ook niet branden aan enige voorspelling? Als ik nee, gehoor. nu jij mij duidelijk hebt gemaakt dat dat bewaard <laughs> wordt, niet meer. Ja. Goed, het is natuurlijk ook nog afwachten wat Twente doet, hè, want die hebben nog een inhaalwedstrijd goed, tegen Groningen. Ja, dat is geen makkelijke Doen. wedstrijd, want Groningen doet het dit seizoen natuurlijk ook erg goed. Uh, ik vind wel dat Twente vrij fris voetbalt. Um, en die hebben natuurlijk de mazzel gehad dat ze het hele seizoen geen Europees voetbal hebben gespeeld. Dat ze al heel vroeg uit het bekertoernooi zijn geknikkerd, dat klinkt stom. Maar daardoor heb je wel alle tijd en alle ruimte om je op te laden, zowel fysiek als mentaal, voor de competitie. Want hoe vaak hebben we niet gezegd, ploegen verliezen misschien de competitie wel omdat ze Europese reizen moeten maken. Twente is wat dat betreft denk ik wel het hele seizoen, maar dat zal straks blijken fit... En dat zou nog wel eens een, een heel groot voordeel kunnen zijn. Het is nog lang niet afgelopen. Mark my words. Dankjewel, Bas. Bas dichter, ja. Morgen, trouwens, komt de KVB met een nieuwe datum voor Groningen fc Twente. LOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek. 20 jaar uit. Concrete Blonde, Joey. Op uh, zondag pakken we altijd vijf mooie, opmerkelijke, vreemde, indrukwekkende momenten... en prestaties uit het sportweekend. En uh, samen vormen ze dan onze uh, totaal ondemocratisch gekozen top 5. We beginnen met het Oostenrijkse feest bij de Hanekamrennen. Nummer 5. Hannes Reigold, de hoofd van de Oostenrijkers. Ja, dan doe met het volle wegje. Kijk maar, kijk maar. En Reigold is onderweg. Technisch in mijn Augenweide in te zien. Schön, klaar gebleven. Super. jetzt zie ik om mijn mausen zie. Elegant, ja. Goed. Super. Mocht jump. Mocht zo, mocht zo. Last jump. Ja, ja, ja, neus, ja, dat is, goed. dat is maar goed, dat is maar goed, dat is maar goed. Goed hoor, komt goed uit. Knapp 110 km. Het past, vorige week tweede in Wengen, deze Hannes Ja, dat komt goed Ja, dat komt maar goed Daar Daar uit, dat komt maar goed uit, dat komt maar goed die druk van de Oostenrijkers, van de media, die willen natuurlijk een Oostenrijkse zegen. Ja, de opluchting was groot bij de Oostenrijkse commentatoren en bij de fans. Voor het eerst sinds 2006 wint er een Oostenrijkse skier op de Strijf bij de Hanekam Rennen. Nederlandse oudskier skier Harald de Man zag het allemaal gebeuren. Hij is uh, co-commentator voor de NOS, ook zo tijdens de spelen. En nu in de telefoon, Harald, goedenavond. Goedenavond. Uh, jij ging vast niet zo uit je dak, neem ik aan. Nee, inderdaad. <laughs> ik was wat rustiger, maar uh, ja, die 70.000 fans uh, langs de piste wel, ja. ja en, en jij, jij weet wat dat betekent voor de Oostenrijkers, winnen in Kietzbuw? Ja, dat is uh, ja, het beste wat je kan gebeuren. Uh, ik denk dat uh, Hannes Rijgold liever uh, wint in uh, Kietsbuel dan dat hij een uh, Olympische uh, gouden medaille wint. Niet. Ja, serieus. Is dat echt waar? Ja, dat betekent hè, in uh, ja, die omstandigheden: met 70.000 man en je eigen volk daar winnen in de, ja de meest legendarische wedstrijd die er is. Dat is denk ik belangrijker dan de Olympisch goud. Ja, kan je het vergelijken met een andere sportwedstrijd? In een andere sport wellicht? Nou ja, ik denk dat wij ook liever wereldkampioen voetbal dan dat we Olympisch kampioen voetbal worden. En ja, dat verschil is bij het voetbal misschien nog groter. Maar bij het skiën is denk ik Ietsbuel ook belangrijker dan de Olympische Spelen. Ietsbuel, Wimbledon, daar kan je het mee vergelijken, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar, maar wat maakt het allemaal los daar bij die Oostenrijkers? Het is echt een volksfeest als hij uh, wint over de twee komt? Ja, dat sowieso. Het is een uh, volksfeest. Uh, ja, uh, veel trots komt er natuurlijk ook bij kijken. Hè. Ze hebben uh, Jaren daarvoor hebben ze uh, heel vaak uh, gewonnen. En uh, sinds 2006 al niet meer. En uh, ja, als er dan eindelijk weer een Oostenrijker uh, wint... dan voelt elke Oostenrijker zich ook weer uh, goed. Zeg maar. <laughs> en hoe kan het dat er zo'n lange tijd tussen die twee winnaars zit? Dus de laatste en uh, Hannes Weigot gisteren? Nou ja, ze hebben natuurlijk wel gedomineerd in al die jaren ja. daarvoor. Een uh, heel sterk team. Uh, ja, nu een uh, ja, nieuwe generatie. Die misschien ook wat minder kansen heeft gehad. doordat er daarvoor zo'n goede generatie was. En um, ja, de concurrentie wordt natuurlijk ook steeds uh, beter. En uh, ja, er is wat meer. Uh, ja. Concurrentie nu gewoon en uh, de andere landen kunnen het ook. Dus ja. dat uh, maakt het moeilijker en, voor ze. En stond hij bij jou op het favorietenlijstje, lijstje, Reichelt? Nee, uh, voor mij was uh, Miller en, uh, en Sindal. Uh, dat waren de favorieten. Ja. En waarom wint hij dan toch? Ja, voor, voor mij vooral omdat ook Miller een uh, cruciale fout maakte bij de Zeiden Die was tot op dat moment uh, duidelijk sneller. En uh, ja, verliest daar uh, bijvoorbeeld op Swingdal uh, bijna een seconde. Ja, en uiteindelijk komt uh, Miller uh, 3400 te kort geloof ik. Dus ja, dat, uh, daar lag het een vooral aan. En uh, Rijgelt skiede gewoon een, uh, een hele goede run. Daar niet van. Maar niet zo spectaculair als bijvoorbeeld uh, Miller dat deed tot die fout. Ja, er was wel veel te doen over het parcours. Aangepast. Had dat invloed op de wedstrijd? Ja, in, in, in zekere zin wel. Het was iets minder spectaculair in het laatste gedeelte natuurlijk. Uh, of daardoor een andere winnaar was, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik denk dat het qua wedstrijd uh, gewoon een eerlijke uh, goede wedstrijd was. En voor de uitslag misschien niet zo bepalend. Ja, um, maar goed, een Oostenrijk wint. Uh, Reichelt, is hij dan ook voor jou meteen kandidaat voor de Spelen? hij is absoluut kandidaat. Ja, absoluut. Hij heeft ook een weng is hij tweede geworden. Nu in kietspul, dan uh, winnaar. En ook in andere wedstrijden al dit seizoen uh, was hij vooraan, uh, deed hij vooraan mee. Alleen hij won nog niet. Zoals geen enkele andere Oostenrijker uh, dit jaar nog deed. En het hele afgelopen jaar niet. Dus, uh, maar hij hoort zeker uh, bij de kanshebbers, absoluut. Ja, maar als ik jou zo hoor, Bodie Miller met zijn 36. Dat is nog steeds uh, topfavoriet nummer 1. Op de afdaling toch het onderdeel hè, van het ski? Ja, dat is zeker het, ja, het koningsnummer. Hè. Dat, wordt, dat wordt niet vernietigd, het koningsnummer genoemd. En, uh, ja, in Sochi was het uh, uh, twee jaar geleden, hebben ze daar zo'n test-event gehad. Toen was het heel erg moeilijk, heel erg ijzig. Uh, ja, of dat dit jaar weer zo zal zijn, dat uh, moeten we nog afwachten. Dus, maar daar hangt veel van af hoe het parcours uh, gestoken is en hoe de omstandigheden zullen zijn. Ja, oké, okay, we gaan het uh, meemaken. En, uh... Het komt ongetwijfeld langs, ook hier op Radio 1. Dankjewel, Harold de man. Ja, bij het uh, skiën hebben we geen echte Nederlandse troef. Bij een andere wintersport wel. Nummer 4. De winter is gearriveerd in Koenigsee in Zuid-Duitsland. En spanning op het gezicht van de Nederlandse remster Judith Vis. Hoe hoog is de snelheid in de kruisen? 117,7 km per uur. Dat is minder snel dan Kiriasis ging op hetzelfde stuk. En het draait om honderdsten van een seconde. Hoeveel houdt ze over? 700ste? Nu ligt ze achter. Gaat hier een medaille uit haar handen glippen op het laatste gedeelte? Nee, ze wint weer wat tijd. 500ste. Hoeveel houdt ze over aan de finish? SB Kamphuis. Nee! Een snelheid die iets lager ligt dan die van Kamphuis. Dan gaan de honderdste van de seconde nu in het nadeel van Martini werken. En is er toch brons. Een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen Bobslee in uh, Zwitserland. Esmee Kamphuis en Judith Viss, Ze werden derde in, uh, in de Duitse Königssee. Uh, en het, uh, de bobbers van Zwitserland werden dus uh, Dus goud daar in Königssee. Het is een uh, evenaring van de presentatie uh, in 2011. Ook toen was er brons voor uh, Esmee Kamphuis. Nu de twee vrouwen aan het telefoon. Van harte gefeliciteerd. Oh, bedankt. Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Uh, jullie zijn allebei nog in Duitsland, hè? Ja. Ik hoor één iemand heel ver weg in een badkamer ja, staan. Ja, ik, ja we, we, zit, we hebben heel erg slecht bereik in ons hotel. Dus, uh, maar we zitten uh, vlak bij elkaar, dus hopelijk houdt één van de tweede van... Ja, Esme, ben jij, hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Uh, uh, jullie waren uh, gefinished en toen zag je jou zo rondlopen. Je keek een beetje radeloos naar dat scorebord. En toen dacht je niet, dit wordt brons. Nee, ja, het, is, uh, het was niet de eerste keer dat we kiriassos hier in, in uh, Keuningszee... in de tweede run ons, uh, met een paar onder ze voorbij ging. Dus wij, uh, wij voelden de buil weer aankomen. Maar gelukkig uh, ja, liet uh, Martini wat steekjes vallen en uh, belandde ze achter ja. ons. En uh, daarmee toch weer terug naar brons. Verbeet je jezelf iets in die run? Ja, goed, het, het, ik heb gewoon twee goede runs neergezet en natuurlijk. Ze waren niet perfect. Er zitten altijd wat kleine dingetjes in. Maar uh, ja, goed, uh, ik, ik had niet verwacht dat ze met deze runs uh, eronder door zou gaan. Maar uh, ja, Duitsers op hun thuisbaan zijn gewoon altijd gevaarlijk. Dus uh, ja, het blijft dan altijd heel erg spannend. Ja, er zit een stijgende lijn in. jullie prestaties. Judith, uh, Judith Fish, ik hoop dat, uh, dat we je kunnen verstaan. Uh, het is een lekkere constatering dat het nu dichterbij komt, hè Sorci? Ja, nee, absoluut. Ja, dat was natuurlijk de de wedstrijd uh, van het seizoen. En nu hebben we alleen nog uh, Sochi, dus het is een uh, heel prettig uh, ja. gevoel om met deze prestatie af te sluiten. Krijg je ja. die Bob steeds beter onder controle, mee? Ja, ik denk dat we in het begin van het seizoen heel erg gezocht hebben. We zaten vorig jaar zo dicht bij de medailles. Uh, ja, dat we misschien wel te veel druk op hebben gelegd. En eigenlijk pas hier in Europa... Uh, ja, weer meer ontspannen zijn gaan sleeën en gewoon uh, zijn uh, ja, gaan genieten en, en ja, geloven hebben gehad zeg maar, in ons eigen proces en ons eigen kunnen. Ja. En daarmee werd het sturen eindelijk weer gewoon op goed niveau en, en constant. En uh, ja, dat is iets wat we nu mee moeten nemen, dit gevoel richting Sochi, want daar gaat het uh, om vier runs. En dus zal uh, ja, stabiliteit uh, de belangrijkste factor gaan worden. Ja, Judith, jij bent de starter. Uh, Amerikaanse, Canadese vrouwen zijn erg sterk in. Uh, mm. hoe, hoe kijk je naar hen? Ja, nou, ik kijk naar hun... Um, ja, ik wil eigenlijk het gat zo klein mogelijk ja. kunnen houden. Dat is eigenlijk mijn doel. Ja, zij zijn echt nog wel een stapje beter dan wij kunnen op dit moment. Uh, dat is ook geen schande, want ze zijn echt absolute super een top. Uh, maar ja, wij willen graag dat het uh, gat zo klein mogelijk houden. Ja, het is een lange baan, hè, uh, Sme in, in Sochi. Dat betekent dat, het, uh, dat, dat, het, uh, dat je dan minder afhankelijk bent van een goede start... Um, ja, nee, op zich, hij is inderdaad vrij lang, maar uh, hij is ook vrij makkelijk. Dus uh, je neemt je startsnelheid lang mee, omdat er gewoon uh, eigenlijk de eerste paar bochten niets gebeurt. En pas in bocht vijf wordt het ingewikkeld. Um, dus de Canadese en uh, ja, de Amerikaanse vrouwen zullen die voorsprong verder uitbouwen in ja. bocht vijf. En uh, ja, het is dus echt wel een kwestie van zorgen dat we er zo dicht mogelijk bij zitten. Hè. En dan uh, ja, de ideale lijn volgen in de baan en uh, ze proberen terug te pakken. Het is wel een relatief onbekende baan. Hè? Is dat uh, nog in jullie voordeel bijvoorbeeld dat een dat, dat, dat heleboel teams ook niet veel hebben kunnen trainen op die baan in Sochi? Ja, eigenlijk over het algemeen wel. Ik denk dat we dat in Vancouver ook hebben laten zien... dat we gewoon snel die baan leren... Ja, dat we juist daar waren eh, waar we toch heel erg onervaren waren. We hebben laten zien dat we gewoon bij de wereld tot mee konden en uh, ja, daar ons beste resultaat neerzetten. Um, ja, nu zijn we een van de meer ervaren teams, maar uh, nog steeds is het gewoon uh, belangrijk dat je in korte tijd die baan duurt. Dus ik, uh, ik denk wel dat het gunstig is voor ons, ja. Ja, en uh, de Russen, die hebben daar natuurlijk wel heel lang kunnen trainen. Die, die, wat dat betreft hebben zij natuurlijk wel een groot voordeel. Ja, die, die Russen die zijn ook nu bij de laatste World Cup niet gekomen... om al in Sochi heel veel af te dalen. Ja, die hebben daar gewoon straks een paar honderd runs gemaakt, net als de Canadezen. En dat, uh, dat gaat absoluut thuisvoordeel opleveren, ja. Ja, we zijn Judith Vissen inmiddels kwijt. Ken ik, is die lijn, dat uh, heeft niet kunnen houden. Uh, zij uh, wilde eerst ook naar de zomer spelen, SB. En dat mislukte. Uh, ze was er net niet bij in, in Vancouver. Uh, jullie vormen nu een hecht En Zij is erg blij, neem ik aan, dat ze met jou achterin uh, meegaat naar Sochi. Ja, ik heb gewoon ontzettend veel respect hoe ze dat heeft gedaan. Uh, eerst uh, volgens mij gegraagd uh, voor de Spelen in Athene. En toen Achilles uh, uh, twee jaar gerevalideerd en scheurt de andere Achillespees af. Revalideert weer en, uh, ja, en staat nu straks uh, samen met mij in Sochi. En uh, ja, ze is gewoon een absolute wereldtopper uh, en uh, een fantastisch atleet. En uh, ja, ik ben heel erg trots dat zij straks met mij in de slee staat. En ik denk dat uh, voor jullie een, een lang gekoesterde droom uit gaat komen. Ja. Judith hangt ook weer, dat is fijn, want dan kunnen we kunnen het ook nog even aanvragen. Judith, veel blessures gehad, zomerspelen niet gehaald, Vancouver wel naartoe, maar geen accreditatie. En nu ga je? Oh, nou, Vancouver <laughs> ben, heb ik gewoon niet gehaald, maar ja, nu ga ik. Ja, voor mij natuurlijk wel, uh, na al die jaren sport en uh, ook leed dat wel echt, uh, ja, de kerstpaard. Ik ben er ontzettend bij nee, absoluut. Ja, en want het was ook nog een lange strijd met, met andere remsters, die heb je ook gewonnen. Ja, nee, absoluut. In december hebben wij onze laatste Olympische poes off gehad. Ja. En daar moet je tegen twee andere meiden duwen. En ja, die, die heb ik uh, gewonnen, Dus uh, ik mag straks op de Olympische Spelen, ja. ja. Wanneer gaan jullie eerst mee? Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Ja. En in de eerste... We blijven hier nu nog, uh, nog een paar dagen in Keuningszee trainen. Ja. En dan, uh, dan vliegen we zondag door naar, naar Sochi. En uh, kunnen we de twee dagen voor de opening nog afdalen. En dan... Uh, dan pas weer vlak voor de wedstrijd. Oké, okay, ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank en Judith Viss. zijn gaan voor Nederland. Naar Sochi in de Twee Vrouwsbop.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 Looking for a lead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 Every kind of people. Ja, we gaan door met de top 5. Op 5 stonden. Ja, de Hanen kan rennen het is de skiwedstrijd van het jaar, horen we van Harald de Man. Op 4 het EK-brons voor de Bobbers, Esme Kampenhuis en Judith Viss. En nu... Nummer 3. Er is gescoord, volgens mij, bij Kampuur Heerenveen of bij Vitesse NEC. Het is, bij, ja, het is in de Gelderdome, oh, okay. in Arnhem, bij Vitesse NEC... waar de thuisploeg, Vitesse dus, op 1-0 komt. En de doelpuntenmaker luistert naar de naam Dan Mori. Vitesse NEC is 1-0... En uh, halen we nog een goaltje? Ja, heel snel. Ja, mm. hij kan misschien heel snel. Higden maakt voor NEC de gelijkmaker in de 71ste okay. minuut in de derby tegen PITES. De Goedemiddag. Ik ging hier even mis. Na die 1-1 uh, kreeg NEC uitstekende kansen. Maar die hebben wij daarna ook nog weer gehad. Dus het komt wat dat betreft beide kanten. Vorige week verliet NRC de laatste plaats op de ranglijst... door een overwinning op concurrent Ado Den Haag. Afgelopen woensdag versloeg de ploeg FC Utrecht... in de kwartfinale van de KNVB-beker... waardoor het zelfs zicht krijgt op het Europees voetbal. Het lijkt er dus op dat NRC bezig is met een heuse wederopstanding. En vandaag volgde dus die Gelderse derby tegen Vitesse. Bijdrage van Floris van Hoorn. Rikslammers van de Gelderlanden, jij ja, volgt NEC op de voet. Is er een wederopstanding? Um, in, in voetbal wel. Um, NEC heeft uh, uh, de laatste wedstrijden wel duidelijk bewezen... dat het uh, voetballend veel beter gaat. Um, maar het, het blijft een strijd tegen degradatie. Het, uh, dat minstens, zoals het er nu nog uitziet... blijft het wel een strijd tegen degradatie bij NEC. Anton Janssen, trainer van NEC, zijn jullie aan de opmars begonnen? Uh, nou, misschien wel mee bezig, ja. Uh, de, de wedstrijden voor de winterstop zag je al een duidelijke verbetering. Uh, net voor de winterstop hadden we nog Groningen. Dat, uh, dat was een uh, enorme domper. Uh, als in de competitie te winnen voor de beker hebben we gewonnen. Maar we, zijn, we hebben een prima voorbereiding gehad. De wedstrijden tegen Mainz en Werder Bremen... En ja, goed, tegen Den Haag en tegen Utrecht moet je het dan nog laten zien. Er waren de eerste twee wedstrijden. Eentje voor de competitie, eentje voor de beker. Nou, die hebben we alle twee gewonnen. Dus ja, dat, dat onderstreept dan dat we op de goede weg zijn. Is er een moment dat je kan aangeven waar de omslag is gekomen? Uh, nee, er is niet een bepaald moment. Ik denk dat een heel proces is geweest. Met, uh, met spelers die ingepast moeten worden, spelers die weg zijn... Een groep die naar elkaar toe moet groeien en een speelwijze die, die op de spelers afgestemd moet worden. En ja, goed, dat moet groeien en ja, wat dat betreft zijn er wel vooruit, uh, is er wel vooruitgang te zien. Waar moet de tegenstander nu voor waken? Waar moet Vitesse straks bang voor zijn? Nou, dat weet ik niet. Dat is aan hun. Maar wij proberen ons eigen spel te spelen. En uh, uh, dat, gaat, dat gaat tot op heden gaat dat, uh, gaat dat prima. De opstelling van NEC Nijmegen. Nummer 1, Callum Johnson. Nummer 3, Rens van Eijnen. Nummer 5, Tobias Heidt. Nummer 7, Christian Jij Volgt de club voor de krant vrij nauw dit seizoen? Is het rustig in Nijmegen met de club? Um, het is momenteel rustig. Maar, de, de, maar zeggen, het jaar 2013 was uh, enorm turbulent. En... en, en ja, die kruidampen zijn nu opgetrokken, maar je ziet daar nu wel een beetje de resten van. Dat, ja, de organisatie staat beter. Ook in het team gaat het beter. Rondom de club is het wat allemaal beter geregeld. Maar ja, als het resultaat tegen blijft vallen. Of ja, weet je, als ze het toch onderin blijven hangen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat de crisis weer heel snel uitbreekt. En dan, dan denk ik meer aan, aan uh, je zou zeggen, supporters, uh, leiding van de club, sponsors. Dat die, dat die wel redelijk in paniek zullen raken als, als het woord eerste divisie om uh, um de hoek komt kijken. In de 3e is de stad en Voor nu, wegstarten van Hemlijn. Hemlijn. Stefan, ik zou kunnen. Hemlijn, Stefaniek en dan nog Higden. Het is 1-1. Rens van Heijden, routinier van NEC. Een 1-1 gelijkspel tegen Vitesse. Wat is dit voor punt? Ah, het geeft aan uh, uh, de. de, de... Ja, de honger van het team. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat we niet op onze plek uh, horen. En daar heb je punten voor nodig om daar weg te komen. En we hebben ja, uh, goede wedstrijden gespeeld. Uh, deze week zeven uh, punten, als je het ook kan noemen. Uh, vier in de competitie en we zijn door naar de halve finale van de beker. En, uh, die lijn die moet je voor nooit doortrekken tegen Goat Eagles en dan, uh, dan, uh, dan maak ik goede stappen. Vooral van de wedstrijd vroeg ik aan uh, jullie trainer. Zijn jullie aan de opmars bezig? Ik heb, ik heb altijd geroepen dat dit erin zat. We, hebben, we laten nu wel beter voetbal zien dan in de uh, eerste fase van uh, de competitie. Alleen, uh, we hebben zat wedstrijden gehad waarin we beter zijn dan tegenstander. Alleen uh, dat resulteert niet in een resultaat. Uh, nu re resulteert het wel tot resultaat. En krijg je daar ook de waardering voor. En wordt er gezegd dat je in de opwaartse lijn bezig bent. Ja, ja, ben jij ook de Kijk, Kalle Kijk. Johnson, Somme. Some terrific saves at the end of the game. Flex Lammers, 1-1. Wat betekent dat voor NEC? Um, ik denk dat veel mensen het als een, een gewonnen punt zien. Maar ik denk dat als je um, de wedstrijd ziet, een aantal kansen. Dat NEC had uh, moeten winnen eigenlijk. We staan hier uh, bij de kleedkamers. Uh, heb je een beetje idee van de stemming bij de spelers? Nou, als ze gewonnen hebben... Dan zijn de heren altijd een groot feest aan het vieren en het is nu redelijk rustig. Dus ik, misschien dat zij ook wel het idee hebben van nou we hadden misschien iets meer ervan moeten maken. Maar het is moeilijk, moeilijk te, in te schatten. Heeft het Nijmeegse publiek gefloten? Ik heb ze niet echt veel horen fluiten moet ik zeggen. Dus ik denk dat het de, de Nijmeegse publiek heel, uh, heel blij is met dit punt. De laatste minuut. Oh, oh, oh. Anton? Zou ik over? Ja. Ja. Ik een lampje erbij. Ik ga van deze kant van de camera staan, dus ik kan mijn beeld niet trekken. Anton Jansen, we hadden het vooraf aan de wedstrijd over de opmars van NEC. Een punt bij Vitesse, hoort dat er ook bij? Uh, ja, dat hoort erbij. Dat, uh, dat geeft aan dat we in ieder geval op de goede weg zijn, inderdaad. Maar goed, uh, uh, opmars. Ja, we, hebben, we, hebben, we hebben absoluut kansen gehad op meer. Toch zal het nog uh, hard werk moeten worden om behouden te blijven voor de eredivisie. Om de na-competitie ook te ontlopen. In hoeverre is dan de halve finale van de Beker ja, een hindernisje? in de zin van dat het kan afleiden? Nee, ik denk niet dat je het zo moet bekijken. Uh, kijk, de weg is lang natuurlijk. De weg is lang om. Uh, om, eh, om Kijk, okay, we zijn er goed bezig. En eh, je spreekt van een opmars. Ja, de weg naar boven is in ieder geval ingeslagen. En de beker, ja, dat, is alleen maar, dat is alleen maar mooi. En het hoeft niet of of te zijn of, eh, of dat het afleidt. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat het, eh, het alleen maar heel mooi is om, om dat extraatje erbij te hebben. Maar je moet oppassen dat de spelers niet worden gek gemaakt... met verhalen over Europees voetbal. Ja, maar dat hebben we ook al. Dat leeft, dat leeft, die verhalen komen dan naar buiten. Als je in de halve finale komt, komen allerlei scenario's naar buiten. Maar ik denk dat wij ons, en daar hebben we het ook over gehad... volledig focussen op de competitie. Antoine als de trainer van NEC in gesprek met Floris van Hoorn. Hij maakte de reportage na het skiën, het bobsteeën. Het voetbal is het nu tijd voor veldrijden. Nummer 2. Tom Meuse wint de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... voor Moeret en voor Walsleven. Maar de vraag is natuurlijk... Hoe gaat het met Lars van der Haar, die tien jaar na zijn ploegleider Richard Groenendaal het eindklassement van de Wereldbeker gaat winnen? Dat kan bijna niet anders. Sterker nog, Van der Haar veegt zijn shirt schoon. Lars van der Haar wordt vierde vandaag en wint Riant de Wereldbeker. Volgende week is hij favoriet ook voor de wereldtitel. In ieder geval voor een podiumplaats. Maar Van der Haar toont dat hij het hele seizoen met de grote jongens mee kan. Respect. Na tien jaar heeft uh, veldrijder Richard Groenendaal dan eindelijk een opvolger. Lars van der Haar won vandaag in het Franse Nomé de wereldbeker veldrijden. Van der Haar eindigde als vierde en dat was ruim voldoende voor de Eindhovenwinning. En net geland is hij op Schiphol, Lars van der Haar. Lars, goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je moest bij de eerste 25 eindigen en dan uh, denk je, dat is niks aan de hand. Maar je begon die wedstrijd uh, als 23ste kwam je door. Uh, hoe, hoe, hoe zat dat? Ja, dat is dan misschien toch even die spanning van... Ja? Uh, nou moet het ook wel even allemaal goed gaan... want anders ben je misschien toch nog een keer kwijt als je wat fout doet. Dus uh, ja, gewoon een beetje te, te mat gestart en uh, te, misschien net iets te spannen. En uh, ja, daarna kom ik er toch nog goed door en, uh, en rijd ik naar een mooie vierde plaats toe. Heb en, je uh, nog getwijfeld uh, of, of, uh, toen je zo 23e, rond de 20e plaats uh, lag? Nee, nee dat twijfelde ik niet zo heel snel aan, want ik wist wel dat... Uh, dat ik hoe dan ook normaal wil, uh, wel naar voren rijden. En dat ik niet blijf hangen bij een 20ste of 15e plaats. Nee, en dan rij je inderdaad, je zei het al door naar, naar de vierde plaats. Dat, dat, dat deed je eigenlijk op, op, uh, op, op routine leek het wel. Ja, ik voelde me wel, uh, wel goed, maar uh, ik miste een beetje de scherpte om echt even een, uh, een ronde vol door te trekken om misschien een driekopgroep toe te rijden. En uh, ik heb die kans één keer gehad, toen zat ik er wat, wat dichtbij. Ik denk dat ik zo binnen de 20 seconden, maar. Uh, heb ik dat niet gedaan of is dat niet gelukt? en uh, ja, dan, rij je, dan rij je in principe gewoon voor je plek. Ja. En dan moet je die wedstrijd uh, uitrijden. Was ook niet nodig, hè? Nee, was niet nodig. Maar het was wel mooi geweest uh, om het nog af te sluiten met of een winst of een podiumplek. Uh, want ik ben natuurlijk ook heel blij met een vierde plaats. Maar uh, dat was toch ook nog wel, uh, wel mooi geweest. Nou goed, je rijdt dan die finish uh, op. Je wordt vierde, je weet dat het in de tas zit. Je maakt je schut, schutje even mooi schoon. En dan denk je, wat een heerlijk seizoen. Ja, ik heb heel mooi wereldbekers gehad. Ik heb de, de kans gehad uh, om een heel seizoen erin te mogen fietsen dan in de wereldbekers. En uh, in die mooie trui. Dus ja, ik vind dat wel iets heel bijzonders uh, ja. om, om, om dat zo te doen bij de profs. Eerstejaars, hè, ben je? Ja, het is, het is inderdaad Officieel. wel een grote seizoen bij de, bij de profs. Dus, maar het is wel mijn, uh, qua leeftijd mijn eerste, ja. uh, eerste profjaar. Zeg, en dan volg je uitgerekend je coach Richard Groenendaal op? Ja, dat klopt. Wat vind je daarvan? Ja, dat is mooi. Richard heeft, uh, heeft me de laatste vijf jaar geholpen naar dit moment toe. En dat uh, je hem dan kan opvolgen in de wereldbeker. Zeg, voor degenen die het allemaal niet precies hebben kunnen volgen... waar lag de basis voor de eindzegen, die wereldbeker? Ja, vooral in de eerste twee wedstrijden, waar ik eigenlijk twee keer de wedstrijd uh, won... In, uh, Tabor, uh, in Valkenburg en in Tabor. En daarna reed ik gewoon een, een constant uh, wereldbekerzoom... met nog een keer een, een overwinning in Heusden en de plaats in Rome... En uh, ja, ik heb één keer buiten de top 5 gereden en dat was in Heide, Maar uh, ja, gewoon heel constant gereden in, uh, in dat klassement. En hoe wordt er dan tegen je aangekeken? Want dat had toch ook niemand verwacht dat je met die wereldbeker aan de haal zou gaan? Uh, nee, ja, ik weet, niet, uh, weet natuurlijk niet hoe de rest tegen mij aankijkt. Maar <laughs> uh, ik had natuurlijk wel uh, erop wel gemikt om in de wereldbeker heel goed te zijn. En, en dat is gelukt. Uh, het was nou niet, niet direct het doel om natuurlijk de wereldbeker te winnen. Want dat had ik zelf ook nog niet verwacht. Dus, uh, maar het is mooi dat het lukt en uh, dat als je dat uiteindelijk met zo'n mooie voorsprong ook uh, ja, die beker mee naar huis kan nemen. Zeg, Het uh, volgende doel staat al voor de deur. Het wereldkampioenschap in hoogrijden Volgend weekend Richard Groenendaal. Tien jaar geleden werd hij wereldkampioen in eigen land. Nou, na het evenaren van hem als winnaar van de wereldbeker lijkt me dat ook een prachtig streven. Uh, zie je dat ervan komen? Uh, nou ja, de kans is er. Ik, uh, ik, ben, ik ben zeker een van de, van de kanshebbers... Uh, ja. Om daar misschien te winnen, maar uh, mijn eigen doel is daar op het podium te eindigen. En ik zeg altijd, als je op het podium kan eindigen, dan heb je ook kans om te winnen. En uh, als ik die kans krijg, dan grijp ik die met beide handen aan en doe ik er alles aan om, hem, uh, ja, om, om die trui te winnen. En uh, dat is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste. Ik ga er gewoon alles aan doen om een hele goede wedstrijd te rijden. En, uh, en, en, en daar mijn hoogste haalbare positie voor uit te halen. En wat ga je doen volgende week om goed te zijn? Wat, wat doe je de komende week, bedoel ik, om goed te zijn in hoger rijden? Nou, we proberen nog iets scherper te worden in, in, in frisheid, goed, goed rusten. En daarnaast ook gewoon mijn trainingen goed afwerken en uh, op tijd naar bed. Oké okay, Lars, succes volgende week. Ja, top, dankjewel. Everything is beautiful cotton fields the open road the radio plays a song we both know we don't sing along la, la, la. for deals or a firing Nummer 1. Owaarschijnlijk, zegt deze game. Fabrinka, hij wint de eerste set van Rafael Nadal. Nadal met gedachten bij zijn blessure. Het huilen staat hem nu nader dan het lachen. Sorry to finish uh, this way. I try it very, very hard. Dat is hem. Wint van de nummer 1 van de wereld, Rafael El Nadal. In one year a lot happened, and I right now still don't know if I'm dreaming or not. But we'll see tomorrow morning. Ja, we zullen zien: Stan de Man, Stanislas Wawrinka was de man vandaag. En eigenlijk ook de afgelopen twee weken op de Australian Open. Voor het eerst in zijn carrière wint hij een Grand Slam-toernooi. Hij verslaat in de finale in Melbourne Rafael Nadal in vier sets. Mark Brasser, goedenavond Mark. Een, een, een finale waarin Wavrinka opviel door goed spel. Eh, en waar Nadal opviel door een rugplezier. Maar ja, waar wil je dan nou de nadruk op leggen? Ja, nou ja, kijk, ik zou heel graag de nadruk inderdaad willen leggen op op die eerste overwinning van uh, Wawrinka in een in een Grand Slam-toernooi in zijn eerste finale ook nog eens. Dat is ontzettend knap. Uh, Mission Impossible schreven de kranten vanmorgen in Australië. Iedereen dacht dat Nadal dit zou gaan winnen. 12-0 in wedstrijden in onderlinge ontmoetingen in het voordeel van uh, Nadal. Uh, ja, eindelijk is uh, Stanislas Wawrinka uit de schaduw van uh, Roger Federer gestapt. Uh, maar we kunnen er toch ook niet voorbij gaan aan het feit dat uh, Rafael Nadal verf. ...van fit was, een rugblessure had uh, en daardoor veel minder speelde dan dat hij kan spelen. En dat dat ja, dus wel van invloed was op de wedstrijd. Maar goed, alles overal gezien gaat het er natuurlijk ook om aan het einde van de twee weken... ...aan het einde van zo'n lang en zwaar toernooi. Wie is de fitste? Nou, dat was dus uh, Wawrinka. Hij heeft gewonnen van Djokovic, nu gewonnen van Nadal. Dus moeten we maar de nadruk leggen uh, en ons blijven herinneren... ...dat Wawrinka twee fantastische weken heeft gehad. En dat hij in Australië en Melbourne in 2014 uh, zijn eerste Grand Slam titel heeft gepakt. Ja. Het haalt niet de glans af van de overwinning, vind je? Ja, het haalt de glans wel een beetje af uh, van de overwinning. Maar goed, uh, uh, kijk, het enige voordeel wat Wawrinka... Of nou niet voordeel, maar wat, wat, wat, wel gelukkig, uh, vind, wat ik gelukkig vind, is dat hij die eerste set geweldig speelde. Hij, hij, hij knalde Nadal werkelijk van de baan, won die eerste set uh, met 6-3. Ja, daarin speelde hij heel erg goed. Precies zoals je moet spelen tegen Nadal. Uh, Nadal zei nog wel na afloop... Ja, ik, ik had in de eerste set ook al uh, een rugblessure. Ook al last van mijn rug eigenlijk bij het inspelen. Alna. Daar was in de eerste set niet zo heel veel van te zien. Wawrinka speelde geweldig. Ja, en, en die, die won mede dus door die rugblessure. Maar goed, kijk, als Wawrinka heel slecht speelt... en nerveus aan de wedstrijd begint... en hij verliest de eerste set... en hij komt dan in de partij omdat Nadal een blessure heeft... Ja dat, dat is wrang. Maar dit, hij speelde zo goed, ja. de eerste set. Ja, dat, dat, dat, ja, dus... Dat blijft hangen. Stand the Man wordt die genoemd. Uh, maar dat heeft ook een andere reden dan dat het lekker bekt. Of is het gewoon een leuke bijnaam? Nee, het is, het is inderdaad een leuke, een leuke bijnaam. Het is, uh, het, het is ja, nog niet zozeer een naam. Ja, het, vandaag is het natuurlijk uh, stand The Man. En als hij andere toernooien uh, wint, dan zeggen we ook wel eens uh, stand The Man. Maar ja, er zijn heel veel sporters. Bijvoorbeeld Stan Collymore, de Engelse voetballer, die wordt ook stand The Man genoemd. Uh, de, de, nog een Australische kickboxer Stan Longinidis, uh, uh, ook, ja. ook stand The Man. En uh, Amerikaanse honkballer wordt Stan <lacht> The Man genoemd. Het is eigenlijk een beetje zo dat, dat de, de, de sportman die Stan heet, wordt al snel stand The Man genoemd. Maar uh, ja, vandaag dus uh, met recht. Ik bedoel, hè, hij is de man vandaag. Hij is de, de man was hij de afgelopen twee weken in, in Melbourne. En ja, als je, als je de titel wint, als je een Grand Slam titel wint... dan ben je inderdaad de man. Ja, opmerkelijk vandaag de discussie die Wavrinken in de tweede set had... met de umpire. Mark Nadal ging met zijn fysiotherapeut naar binnen. Werd behandeld, een rugblessure. Wavrinken werd boos nadat de umpire me niet wilde vertellen... welke blessure Nadal had. En daarop ontstond de volgende discussie. Stand. I don't know. Ask. I'm not supposed you, to. Yes, you are supposed to tell me. Every match when the opponent called the physio, you have to tell me why. That's what, that's the rule. So you ask and you tell me. If not, I leave. The, I call the physio and I leave just like that. No, it's between him and the physio for the moment. No, if, no, no, no. If no, Stefan wants to... The... No, you know that's not the rule. You have to tell me why. Yeah. Het was niet helemaal goed te horen misschien maar. Wawrinka was wel heel volhardend richting de umpire. In de regels zou namelijk staan dat hij door de umpire geïnformeerd moet worden... over de blessure van zijn tegenstander. Aan de telefoon, Dries Krama. Goedenavond. Goedenavond. U bent de hoofdscheidsrechter van het ABN AMRO-tennis-toernooi in Rotterdam. Volgende maand ook weer. Maar vertelt u het maar. Heeft Wawrinka gelijk? Moet hij inderdaad van de umpire horen wat er met Nadal aan de hand is? Nee, dat staat niet in de regels. Uh, zoals de scheidsrechter de, de toelichting gaf, was uh, volgens mij goed. Ja. Um, je, je kunt voor twee dingen van de baan af: om je kleding te wisselen. Als dat een, als dat een noodzakelijkheid zou zijn, als het gescheurd is. Of uh, bijvoorbeeld voor een medical timeout. Uh, en voor een medical timeout hoef je niet de reden te noemen. staat niet in de regels. En dat is ook wel begrijpelijk, want dat heeft natuurlijk ook met privacy te maken. En aan de andere kant, als je uh, de informatie die een speler heeft met zijn visio voordat hij de baan afgaat. Um, kan voor de tegenstander weer informatie zijn hoe die straks moet gaan spelen... als die bepaalde informatie zou hebben over die blessure. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar niks over zegt en dat klopt ook. Hoe heeft u naar nou die discussie gekeken? Dan dacht u niet van waar heeft die jongen het over? Ja, op een gegeven moment wel, en, maar hij bleef er zo in volharden. Ja. Uh, en, en de scheidsrechter heeft het gewoon goed gedaan. Die, die, die roept de, de, de trainer of de visio to the court, zoals de, de goede procedure... Die man die stelt een. een, een, een, een uh, die gaat kijken wat er aan de hand is. Op een gegeven moment beslist hij van: ja, dat kan ik hier niet behandelen, dat moet ik in de kleedkamer doen. Dus ze gaan van de baan af. Punt, klaar, uit. En ja, dan heeft hij drie minuten de tijd om behandeld te worden. Dat staat even los van de tijd dat uh, je vooronderzoek doet en, en je schoenen weer aantrekt. Maar in ieder geval binnen drie minuten uh, uh, moet die behandeling plaatsvinden. Bij elkaar met het lopen erbij en weer terug naar de baan kan dat soms wel vijf, zes, zeven minuten duren. Vandaar duurde het dus ook zeven minuten. En het is volgens mij prima volgens de regels gegaan. Ja. Uh, hij komt naar Rotterdam, hè, Babinka? Uh, ja. volgende maand. Ja. Uh, gaat u het ja. er nog even over hebben met hem? Nou, het is altijd leuk om dit soort dingen uh, met elkaar te bespreken. Maar ook met, uh, met uh, de ATP-scheidsrechters en alle mensen die daar weer in Rotterdam zijn. Want het is natuurlijk ook wel weer een, een unieke situatie geweest. Dat een speler op deze manier aan de scheidsrechter vraagt, joh... Uh, je kent je regels niet, terwijl hij volgens mij de regels heel erg goed toegepast heeft. En dat stem misschien nog eventjes de regels naar moet kijken. Nou, een duidelijk verhaal. Dries Kramer, dank u wel. En uh, tot de uh, volgende maand bij het uh, ABRO. AMRO-terdisternooi -no ja? in Ahoy. Tot ziens. Tot ziens. Uh, ja, Mark Babrinka, uh, kom naar Rotterdam. Is hij dan ook een publiekstrekker? Want hij wint uh, het eerste Grand Slam toernooi van 2014. Ja, hij is dan, uh, hij gaat naar de derde plaats nu op de wereldranglijst. Ja. Goeie inderdaad. zet. En, en dat, is, dat is zeker een goede zet. Ik, ja, ik moet wel zeggen, ik hou nog wel een beetje mijn hart vast. Uh, Wawrinka gaat nu terug naar huis, onwaarschijnlijk, Of uh, gaat nu terug naar Europa, in ieder geval. Komend weekend speelt hij met Zwitserland speelt hij Davis Cup-wedstrijd uit tegen Servië. En dat doet bij Servië Djokovic niet, niet mee. Bij Zwitserland doet uh, Federer niet mee. Hij is de kopman. Uh, ja, dus, dus, dus er volgt nu weer een hele zware week. En dan heeft hij nog één week tot het ABN AMRO tennistoernooi om zeg maar daar misschien zijn rust te gaan pakken. Ik hoop dat we in Rotterdam inderdaad een fitte Wawrinka gaan zien. Maar mochten er inderdaad nog kaarten in de losse verkoop zijn, dan is dit wel iets waarmee Richard Krejcek ontzettend blij zal zijn. Als je de Australian Open winnaar inderdaad in huis hebt, ja, daar, daar zul je inderdaad nog wel wat extra kaart op kunnen verkopen. Ja, Wawrinka, we hebben er wat meer in de gaten. Ik weet eigenlijk niet eens of hij veel toernooien heeft gewonnen. Maar gaat hij veel toernooien winnen vanaf nu, denk je? Ja, ja, dat is, dat is, is de vraag. Deze, deze, heeft, nou ja, deze heeft hij in ieder geval. We zullen nu zien. Kijk, hij heeft natuurlijk inderdaad wel het, het, het toernooi gewonnen. Hij heeft ook wel uh, finales gespeeld. Ook wel finales van een Masters uh, toernooi. Zelfs op gravel uh, vorig jaar. Maar uh, het, het feit is wel dat hij op Wimbledon en op uh, Roland Garros. Uh, nog nooit verder Wimbledon vierde ronde. Roland Garros uh, een kwartfinale Ja, daar zal hij zich nu ook moeten gaan laten zien. En hij zal het niveau wat hij de afgelopen twee weken heeft laten zien. Ja, dat zal hij eigenlijk gedurende het hele seizoen constant moeten gaan spelen. En dat is natuurlijk wel de grote vraag of hij dat kan. Van Djokovic, van Murray, van, van Nadal, van Federer. Uh, nou, nu ietsje minder. Uh, weten we dat ze dat week in, week uit kunnen? De vraag is nu of Wawrinka dat inderdaad week in, week uit kan. En de vraag is ook wat deze nieuwe status, deze status van de Grand Slam winnaar, deze status van een speler uit de top drie van de wereld zometeen, wat dat uh, in zijn kopie gaat doen met hem. Oké, okay, Mark. Dankjewel, Mark Brasser. Was dat in uh, Spanje, laatste berichten, blijft het uh, spannend bovenin, de première divisie Real was één dag koplopen na een overwinning op Granada. Maar Atletico Madrid won vanavond met 4-2 bij Rayo Real Cano. En Barcelona speelde in eigen huis mallek van de mat. Het werd 3-0. Een mooie dag voor Ibrahim Afellay. Hij mocht 4 minuten voor tijd zijn train maken na ruim een jaar blessure leed. Atletico en Barça staan bijna kop met 1 punt voorsprong op Real Madrid. Einde van langs de lijn. zo het gepresenteerd door John Jansen van Galen. Voorbij op dit een heel fijne avond. Nog snel. Dag.